Ja. Ja, het spijt me erg dat u teleurgesteld heb mevrouw. Maar hebt u dat niet tegen Mr. Steele gezegd? Oh, nee. Nee, dan kon u dat moeilijk doen. Ja, ik zal uw boodschap overbrengen. Dag, mevrouw. Nou, moe. Ah, hallo, Miss Dray. Druk aan de gang? Ja. En u? Oh, altijd bezig. Zoals vanmorgen, Mr. Steele? Goedemorgen. Was het niet de bedoeling dat u Clifton Cottage zou bezichtigen met een en Mrs. Cartwright? Ja, ja, ja, maar ik ben van gedachten veranderd. Je kan beter van baantje veranderen. Ze gaat zich ernstig beklagen bij Mr. Mumford. Over mij of over Clifton Cottage? Over allebei. Nou, dan hoop ik niet dat ze het een met de ander gaat verwarren, anders sta ik op instorten. Aangevreten door de houtworm. Is het zo? Oh, erg? erge Miss Grey. En het werd beschreven als een droomhuisje van alle moderne gemakken voorzien. Door <laughs> de eigenaar, ja. Droomhuisje. Van alle moderne gemakken voorzien. <laughs> een play. Achter in de tuin. Oh. Ja, wacht. het is allemaal de schuld van die oude Mumford. Hij lijkt wel niet goed wijs om op de woorden van de eigenaar af te gaan. Als hij het mij tenminste van tevoren had laten bezichtigen voor hij mijn klanten bedacht stuurde. Je hebt het toch eerst bezichtigd, George? Jawel, toevallig. Omdat ik een half uurtje eerder was gegaan om een beetje zelfvertrouwen te krijgen. Maar, tijd voor Ah, Arme George, je eerste opdracht. Ja, waarschijnlijk ook mijn laatste. Ik, ik ben te eerlijk, dat is het. Ik zag in één oogopslag dat het me niet zou lukken om iemand dat aan te praten. Zeker niet na valse voorspiegelingen als droomhuisje. Dus je bent gewoon weggegaan... en je hebt Mrs. Cartwright zelf de valse voorspiegelingen laten ontdekken. Ik ben bang van wel, ja. Ach, Miss Gray, ik ben dit vak met zoveel enthousiasme begonnen... omdat ik huizen wilde verkopen. Geen afbraak. Ja, Mr. Mumford? Miss Gray, waar is het dossier van het Burley-Buitenhuis? Ik heb het op uw bureau gelegd, Mr. Mumford. Wat? Oh ja, ja, ik zie het al. Dank u wel. En wilt u ervoor zorgen dat ik niet gestoord word, Miss Gray? Ja, Mr. Mumford. Burley-Buitenhuis... Een baksteen de betonsnop, dat is hij. En hij is de baas. Dus waarom zou hij niet zelf de belangrijke transacties behandelen? Nee, waarom niet? Als je ook maar eens een paar onbelangrijke behandelde, hè? Maar ja, dat is beneden meneer zijn waardigheid. Daar heeft hij zijn agenten voor, Ja, ja. ja, ja. Hij weet dat er geld zit in de snelle overdracht van kleine huizen. En hij zal vast niets laten lopen dat er geld ruikt. Waarom zou hij? Ja, hij zal wel gelijk hebben. Dat is dan zaken doen, denk ik, zomaar, ja. Maar ja, jij bent kwaad over Clifton Cottage, hè? Ach, ik voelde me een idioot. Ik weet dat wij de omschrijvingen ook wel eens een beetje versieren... maar het idee van de ouwe om klakkeloos de kwalificaties van de eigenaar over te nemen... Oh, dat moet je vooral gebruiken als je bij hem binnen bent om je te verdedigen. Om het te verdedigen? Ja, ah, jij zou heus wel willen weten wat er mis is gegaan. Ja, ja dat zal wel. Maar dit, zo, dit soort dingen zou toch niet voorkomen als mensen gewoon de normale eerlijkheid betrachten? Zoals jij. Zoals ik, ja. ja. Ik vind dat er een, een handleiding moest bestaan voor de gewone man die een huis wil kopen. Hoe bedoel je? Wat bedoel termen voor leken... Zeg, wij zullen er eentje samenstellen, Miss Gray. Bent u bereid? Meen je dat? Jazeker. En drie valt, Miss Gray. En dan uh, het origineel is voor Mr. Manfred. <laughs> dat durf je niet. Dat hoeft hij ook niet. Kom binnen, Steele. Uh, ik dacht dat u niet gestoord wilde worden, Mr. Ik Manfred. Ik ben gestoord. Miss Gray heeft de intercom niet uitgeschakeld. Hij oh. heeft alles gehoord, George. Ik heb vandaag mijn dag niet... Steve. Ja, meneer, ik kom. Zo. Dus ik weet niet hoe ik mijn zaken moet doen, hè? Oh, maar ja, dat, dat heb ik niet gezegd, meneer. Het leek er anders veel op. Een glapje, Mr. Manford, een glapje om eens Gray aan het lachen te maken. Zou jij een koper kunnen vinden voor een burly buitenhuis stiel? Dat weet ik niet zeker, maar meneer. Maar ik weet het wel zeker. En daar ben ik lid van de golfclub, de Rotary Club en de kamer van koophandel. Dan zult u ongetwijfeld een koper vinden, Mr. Manford. Dan geen geklets meer over burly buitenhuis. Nou, over Clifton Cottage en Mrs. Cartwright... Als het zo erg is als jij zegt, ben ik blij dat je het niet verkocht hebt. Maar je had toch met z'n kaartheid moeten wachten, idioot, om je verontschuldiging aan te bieden. Ver verontschuldiging, hè? Na al die leugenachtige voorstellingen van zaken. Nederigheid kost niks, Diel. en goedwin is onbetaalbaar. Had de fout toegegeven en je had er waarschijnlijk een aardig villaatje verkocht. Ja, ja, daar heb ik niet aan gedacht. Natuurlijk niet. Maar je hebt er misschien wel aan gedacht dat ik je zou kunnen ontslaan, of niet? Uh, het ging wel even door mijn hoofd, eh, meneer. Dus als ik je ontsla... Dan krijg jij gelijk. Ja, inderdaad. Juist. Maar ik kan je niet mijn kantoor laten binnenstappen in de veronderstelling... dat je gelijk hebt, Steel, Ik ontsla je niet. Dus jij hebt ongelijk. Uh, ja, Mr. Bonfort. Ik uh, begrijp het niet helemaal hoe het werkt, maar het, het klinkt heel goed. En in plaats daarvan, Steel mag jij proberen te bewijzen... dat je een betere makelaar bent dan ik. Werkelijk? Werkelijk. En als ik je ongelijk bewezen heb, dan ontsla ik je. Uitstel van executie. Zo zou je het kunnen noemen. Nou... Nou, over mijn beschrijving van onroerende goederen. Jij beticht mij van versieren. Eh, eh, ik plaats die opmerking... Laat me op... uitspreken. Eh, ja, meneer. Schoonheid is dat wat het oog wil zien. Ik heb eens een oude tuinman naar een walmende hoop mes zien kijken. En weet je wat hij zag? Rozen. Rozen? En hij zei, wat een massa verrukkelijke rozen zou je kunnen kweken met zo'n hoop. Oh Dat is een heel aardige gedachte, Mr. Banford. Zoals u dat zegt, hè? schoonheid is dat wat het oog wil zien. Dank je, Steele. Een mens ziet alleen maar dat wat hij wil zien. Dus als ik een huis beschrijf, beschrijf ik de mogelijkheden. Dat wat het zou kunnen zijn met de juiste bewoner, noem jij dat oneerlijk? Verre van dat. Dat is ons vak, de mogelijkheden laten zien. Moedig de mensen aan een huis te maken tot hun thuis en ze kopen het. Zo verkoop ik huizen, Hustier. Volkomen terecht, Mr. Mumford. Hm. Nou, ik heb gezegd dat ik je een kans zou geven. Je werkt hier al een half jaar, is het niet? Uh, ja, op het kantoor dan, hè? Maar ja, ik wil huizen verkopen. Je bedoelt dat je meer geld wil hebben, commissieloon. Maar nog eens zo'n een fiasco als met Clifton Cottage en je kunt het vergeten. Goed. Jij wilt dus bewijzen een betere makelaar te zijn dan ik. Dat zegt u. Ik wil alleen een kans om te beginnen. Mooi. We hebben een klein huis in Flex Niet veel bijzonders. Er is door drie mensen een bod op gedaan voor 500 pond. 500 pond? 5% commissie levert ons 25 pond op. 10% daarvan is voor jou. 2,5 pond. Als je het verkoopt. Vraag Miss Gray naar de details. Goedemiddag, Stiel. 2,5 pond. Nou, daar zal ik vet van worden. Hier zijn de adressen van de mensen die geïnteresseerd zijn: Cross, Swinley en Madwick. En alle drie hebben ze rond de 500 pond geboden. Dat vraag ik maar waarom? Dat is de prijs die de oude eigenares vraagt. Ah, dat is toch belachelijk, 500 pond. Niemand verkoopt tegenwoordig meer iets voor die prijs. Misschien staat het op instorten. Zorg eens dus maar dat je er bent voor dat gebeurt. Ja, dat is een goed idee. Ik zal mijn paraplu meenemen om te stutten. Ja, binnen. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Ik ben geïnteresseerd in een huis. Er staat een foto voor het raam. Seminar Manor Road. Dus even zien. Dat is dat vrijstaande vraagprijs 10.000 pond? Dat is het. Ja, er zijn een paar gegadelden geweest, maar het is nog niet verkocht. Mooi. Ik zou het zo graag zo snel mogelijk willen zien. Mm, ja, Mr. Mumford is op het ogenblik niet aanwezig, maar als u mij uw naam en adres en uw telefoonnummer even wilt geven, zal hij zeker contact met u opnemen, zo gauw hij terug is. Nee, laat u maar, Miss Gray. Ik, eh, ik behandel dit wel. Wat? We mogen de cliënt niet laten wachten, Miss Gray. U hebt mijn volledige aandacht, meneer... Uh, ja, vriendelijk voor u. Het is mijn genoegen, Mr. Cole. Uh... Mijn naam is Steel. Wilt u zo goed zijn om even mee te gaan naar mijn kantoor, Mr. Cole? Alsjeblieft. Dank u. Jouw kantoor? Dat is het kantoor van Mr. Manford, George. Dat was het. Hij krijgt het terug zodra hij erbij is. Zo, gaat u zitten, mister Cole. Oh, dank u. Wilt u een graag? Graag. Is vriendelijk voor u? Zo, zo, Ik denk dat ik er zelf ook maar een hey, neem. Zo. <clears throat> zo, zo. Dus u... Uh... U bent geïnteresseerd in het huis op Manor Road. Mag ik uh, vragen waarom? Ik denk omdat ik erin wil gaan wonen. Wat? Huh? Oh ja, ja natuurlijk. Ja, de prijs bevalt me. Ja, ja, heel redelijke prijs. Zeer redelijk. Vandaag de dag wordt dat soort huizen helemaal niet meer gebouwd. Het huh? is dus vorig jaar pas gebouwd. Oh ja. Ja dat, was, ja, dat was het vorig jaar, maar dit jaar kunnen ze die materialen niet meer krijgen. Hè? U uh, weet zeker dat u in een straat als Manor Road wilt wonen? Dat weet ik zeker. Ja, ik bedoel, huizen naast u, tegenover u. Ja, anders huh? zou het geen straat zijn, hè? Uh, nee, <laughs> inderdaad. Het is ook een ja. leuk huis. Groter dan dat waar ik nu in word. Nog een goede bit. Aha, gezinsuitbreiding zeker? Nee, uitzakelijk oogpunt. Ik wil mijn relaties beter kunnen ontvangen. Oh, maar dan zal een huis als Seminar zeker een heel goede indruk maken. Dat dacht ik ook. Als het helemaal vrij lag, op eigen grond. Nou, oh, toevallig niet, hè? Voor een paar duizend pond meer zou u een huis hebben dat zelfs indruk maakte op ministers en staatssecretarissen. Tienduizend pond, hoger ga ik niet. Dat kan nooit kwaad, eens dus even te kijken. Toevallig heb ik hier de stukken, alstublieft. Moet u dit eens even zien? Waar blijft Stiel voor de donder hij is weggegaan voor onderhandelingen over het huis in Street, Mr. Mumford. Dat was gistermiddag. Ja, misschien heeft hij moeilijkheden. Als hij komt op dagen, krijgt hij er nog een paar bij. Stuur hem naar me toe, zodra hij terug is. Ja, Mr. Mumford. Goedemorgen, Miss Ray. Realiseer jij je dat het tien over twaalf is, George? Oh, neem me niet kwalijk. Een middag, Miss Gray. Waar heb je in vredesnaam gezeten? Oh, een paar contacten gelegd, een paar dingen op gang gebracht. Als je niet oppast, brengt Mr. Mumford jou op gang. Hij is razend. Ja, maar niet als ik mijn plan uiteen heb gezet. Ik heb eens nagedacht, Miss Gray. Wat dit kantoor nodig heeft, is een nieuwe aanpak. Ik zal het hem meteen uitleggen en hij zal me om de hals vallen. Ja, met beide handen en flink hart. U begrijpt het helemaal niet. Mister Manfred heeft me gisteren uitgedaan. Ja, en vandaag weer. Wat een duel. Alleen heeft hij allebei de pistolen. Maar die laat hij vallen zodra u hoort wat ik gedaan heb. Ik vind het alsjeblieft voorzichtig, George. Ja, ja, ja. Wens hem maar succes. Goedemorgen, Mister Muford. Doe de, de, heeft... de deur dicht. Ja, man. Zo. Mister mm. so. ik heb een. Ik heb een grote verrassing voor jou. Ik u. voor jou ook. Als je hem geen eens een sterke verklaring kunt geven. Ten eerste, hoe staat het met het pand in Ja, eh, Moeten we daar meteen over beginnen? Daar ben je toch op uitgegaan. Ja, ja, ja. maar ik ben ervan teruggekomen. Ha? Zal ik u uitleggen? Dat is je geraaid. Eh, er hebben zich eh, zekere gebeurtenissen voor gedaan. Maak kort. Ja, wel, Mr. Manford. Ik, eh, ik heb besloten geen enkel bot op dat huis te aanvaarden. Idiot. Uh, uh, Mr. Mumford. Zwijg. Ik ga het u uitleggen. Ik zei zwijg. Ja, man. Hallo, Hallo, Mr. Goss. Met Memford. Wilt u Flex 3 nummer 1 nog kopen? Mr. Manford, u kunt het niet... Ja, ja, zeker, Mr. Goss. Het is toch beschikbaar? Ik heb er tweemaal een bot op gehad van 500 pond. Als u er 550 gemaakt, is het van u. U doet het? Mooi. U kunt langskomen wanneer het u schikt, om het in orde te maken. Een goede dag, Mr. Goss. Jij hoeft er helemaal niet meer over te praten, Stiel. Je hebt de volle dag de tijd gehad voor een kwijtje dat ik in één minuut oplast. Dan laten we dan hopen dat die oplossing doorgaat. Ik heb de eigen namelijk geadviseerd het niet te verkopen. Jij hebt wat? Ja, dat was het verstandigste wat ik kon doen. Verstandig? Jij weet niet eens wat het woord betekent. Nou ja, uh, fatsoenlijk dan. En wat is er fatsoenlijk aan? Een salaris te ontvangen. Voor het verkopen van huizen en dan de mensen te adviseren ze niet te verkopen. Ik ben het eerst even gaan bezichtigen. Weer een van je Clifton Cottage gevallen, zeker? Nee, nee, nee, nee precies het tegenovergestelde. Het is een beeldig huisje, goed onderhouden, zeker 3000 pond Waarom vraagt de eigenaar me dan voor het, om, het, om, het, om het voor vijfhonderd te verkopen? Ah, ik dacht wel dat hij dat zou vragen. Dat doe ik, wat op. Het is een schichtig oud vrouwtje. Geen wonder, na een bezoek van jou. Iemand heeft er verteld dat ze van plan zijn de hoofdweg te verbreden... en dat het huis over ongeveer een jaar wordt afgebroken. Dan krijgt ze een schadeloosstelling. Ja, maar dat wist ze niet. Ze dacht dat ze het kwijt zou zijn. Huh? Ja, zijn. Ze heeft er twintig jaar geleden gekort voor duizend pond... en ze dacht dat de helft van die prijs billig was... Ze wist niet dat de prijzen voor de huizen zo gestegen waren. Oh, oh ja, ja, ja. En uh, wacht de weg verbreed? Dat ben ik nagegaan. Het is mogelijk. En uh, dan krijgt zij de volle marktwaarde als schadeloosstelling. Ze wil dat wij voor haar onderhandelen tegen de volle commissie. En zo niet? Zo niet gaat ze bij de zuster inwonen. Mogen wij het huis verkopen voor 3000 pond. En dan krijg jij de volle commissie. Ze zei, de ene dienst is de andere waard. Oh, ja. Yeah. Ja, yeah. kan je eigenlijk niet kwalijk nemen, Stil. Je hebt fatsoenlijk gehandeld. En tenslotte blijft het in onze handen. Jawel, Mr. mevrouw. Dank u zeer. Ik heb, ik heb nog een nieuwtje voor u. Nou, dat scheelt. Wat is het? Ik heb het Burley buitenhuis verkocht. Jij hebt wat? Burley verkocht? Maar, maar, dat was voor mij. Oh, neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat u een persoonlijk interesse voor had. Om het te verkopen? Ik was ermee bezig. Dat is niet eerlijk. Zoiets achterbaks heb ik voor mijn leven niet meegemaakt. Achter mijn rug om, onder mijn handen vandaan. Hoe heb je dat kunnen doen? Uh, u, u, u wilde het toch verkopen? Ja, uh, Mr. Jefferson. Hij is een maand op reis, maar we waren het eens op 12.000 pond. Dat weet ik. Ik heb het in de stukken gezien. Heb jij in mijn stukken gestuffeld? Ja, ik moest toch de prijs afmaken? Mijn cliënt, Mr. Kool, gaat akkoord bij 12.500. Oh. Ja, u zei dat ik moest bewijzen een betere maken laten zijn dan u. Nou, ik heb het Burley Buitenhuis verkocht oh. voor 500 pond meer dan u kon maken. Ja, ja. ja, nee, u moet eerlijk blijven. Maar wat, u moet eerlijk blijven, dat doe ik ook. Het was geen, geen kleinigheid en, en ik had een grote handicap. Handicap? Ja. Ik ben geen lid van de golfclub Club, of de Rotary Club, of de Kamer van Koophandel. Ik waarschijnlijk ook niet meer. U komt toch niet op uw woord terug, Mr. Manfred? Ik ben niet eens aan het woord toegekomen. Ik mag, dus ik mag de eigenlijk ook werkelijk afhandelen? Ik veronderstel dat er niet veel anders op zit. Maar, uh, onder één voorwaarde. Het is binnen een maand vastgelegd of ik doe mijn woord aan Mr. Jefferson gestampt. Ik zal mijn beste, Mr. Manfred. Eh, uh, ja, er is, eh... Uh... Namelijk een kleine moeilijkheid. Wat een wonder. Mijn cliënt, Mr. Cole, hè, wil niet afsluiten voordat hij een koper heeft voor zijn eigen huis tegen 8000 pond. Of vindt er dan één? Ik? We hebben mensen genoeg ingeschreven staan die een huis willen kopen. Jawel, maar mensen die een huis kopen moeten er de meestal eerst één verkopen. Ja, gelukkig wel. En het is ons vak om dat te doen. Ik heb het, ik heb het. Huh? In plaats van, ja, in plaats van één huis verkoop ik er twee. Misschien wel drie of vier. Mag ik het zelf behandelen? Dat zie je wel moeten is de enige manier waarop je Burley buitenhuis kunt verkopen. Daar kunt u op rekenen. Ik verkoop ze allemaal. Dat is je graaien. Wat anders vlieg je eruit, stier. En ik trof de oude man van precies in zijn zwakke plek: zijn Burley buitenhuis. Ik ben een geweldig de nat. <laughs> en dat was heel goed op, echt. En het geeft mij de kans een in inklap te bewijzen wat ik waar ben, Miss Ray. Even een maand de tijd gegeven. Een maand? Een maand. Tj, het is onmogelijk. Je weet toch hoeveel tijd de notarissen nodig hebben? Ja, maar daarom ben ik ook slim geweest om iedereen dezelfde notaris te laten nemen. Iedereen? Ja. Mr. Cole, die het Burley buitenhuis gaat kopen. Mr. Stevens, die Cole's huis neemt. Mr. en Mrs. Carter. Bill Huxley en zijn vrouw. Philip Green en Jennifer Smith. Ja, hoeveel mensen zijn er eens helemaal snel bij betrokken, George? Nou, dat valt zo gewoon niet te zeggen. Ik begin zelf te tellen een beetje raken. Maar geen paniek, ik heb de zaak voorkomen in de hand. Ja, volkomen in de hand is niet slecht. Makelaarskantoor Manford. Mr. Cole, een ogenblikje, meneer. Mr. Hm? Cole voor jou, George. Oh, ik wil zeker met teken, lektekenen, dankjewel. Ja, hallo, Mr. Cole. Wat zegt u? G gedaald? Nou ja, alles wat daalt, stijgt vanzelf weer, of niet waar? <laughs> oh, is net andersom, ja. Nou, toch geen paniek, hè? Het is heel simpel, Mr. Cole. Stevens hoeft van de week alleen maar een flink aantal verzekeringen af te sluiten. En hij heeft de borst zo'n voor uw huis, <laughs> ja. Hè? het zijn er... Uh... Dat, dat Heb ik u dat niet verteld? Nee, dat is, dat is, dat is geregeld. Een echtpaar heeft toegehapt. ja. Vrouwtje wil dichter bij de moeder wonen. Eventjes iemand vinden voor, u, voor hun flat en uw huis is zo goed als voor korpistakool. Ja, ja, ja, ik hou contact met u. Dag, mister Kool. George, wat is er aan de hand? Het nog een gedaald. Kan vanmiddag weer stijgen, nietwaar? Wat kan nog stijgen? Ja, daar moeten we achter niet te komen. Oh, George, ik hoop mm. dat je weet wat je doet. Ja, moment, moment. Even een... Uh... Vriendje bellen, vriendje bellen. <coughs> Freddy, ja, daar, George Steele. Wat zeg je? Ja. <laughs> die, is, die is goed. <laughs> ja. Zeg eens even Freddy waar ik om bel is dit. Uh, hoe staat Consolidated Oil? Halve crown gedaald. Uh, uh, Bolivia Mijnen. Oh, twee shilling omlaag. <coughs> uh, Verenigde Stijlfabrieken. Drie. Misgree, wat is dit voor domme op mijn bureau? Ja, en en Sandam beton? Wat? Ook gedaald? Bullyverglucose? Wat? Huh? Het erin in dat hout? Huh? De hele beurs is gezakt? Oh. Oké, okay, uh. dank je Freddy. Ja, dag. Stil, stil, wat is hier gaan? Niets gaat, niets, niets, alles zakt. Wat is dat voor onzin? Beursnoteringen, Mr. Mumford. Ik sprak net een vriendje van me, makelaar in effecten. Kun je met je salaris speculeren? Pardon, pardon, ik speculeer nergens mee. De aandelen van Mr. Cole hebben een duw. Mr. Wie? Gehad. Kool, de koper die ik heb voor het Burley Buitenhuis. Ik informeerde naar na, na zijn beleggingen. En wat ter wereld hebben zijn beleggingen met jou te maken? Al meer dan u denkt. Ziet u, kijk eens, ik heb hem bepraat om 2500 pond meer voor een huis uit te geven dan hij van plan was. En hij zei dat hij daarvoor een paar aandelen moest verkopen. Maar nou de koersen gedaald zijn, zegt hij, dat hij niet huh? verkoopt voor ze weer stijgen. Dan heeft hij meer gezond verstand dan jij. En, eh, uh, en, en wat is dit? Vrijstaande woning, heestingsrood, volledige dekking, 3000 pond. Volledige dekking. Wil dat zeggen dat het een dak heeft? Geen idee, Mr. Mumford. En dit? Hondenbeek. Honderd uh, Pardon, uh, Mr. Mumford, dit zijn aantekeningen van mij. Ik heb een, uh, een telefoongesprek gehad in uw kantoor. Over hondenbeek? Nee, dan? nee, verzekeringen, Mr. Mumford. Verzekeringen? verzekeringen? Ja. Met wie? Je vriendje, de hoofdinspecteur van Lloyd, zeker. Nee, nee, met Mr. Stevens, de man die Mr. Coles' huis wil kopen. Als Mr. Coles het buitenhuis Ja, Jawel als Mr. Cole's aandelen stijgen. Ja, ja. Kijk, de, de, de, vrijstaande woning in Hastings Road is het huis van Mr. Cole, En ik huh? noem de Stevens voor het gemak even vrijstaande woning Hastings Road. Ja, ja, dat is erg gemakkelijk. Hey, je belde me over uh, verzekeringen. Volledige dekking tot een bedrag van 3000 pond en eh, 1000, pardon, ik neem het, 100 pond wil ik zeggen, voor een 100 beet. Huh? Mr. Stevens doet de verzekeringen u Hoe weten. zit het eigenlijk, Steele? Ja. Verkoop jij hem een huis of verkoopt hij jouw verzekeringen? Ik geloof dat u het niet begrijpt, Mr. Manfred. Dat doe ik zeker niet. Ik weet zeker dat hij het kan uitleggen. Ja, het is heel, uh -huh. nee, het is heel oh. eenvoudig. Luister. Als huh? Mr. Stevens hè, deze week 10 verzekeringen extra afsluit, krijgt huh? hij een bonus van de firma. En dan heeft hij de borgsom voor het huis van Mr. Cole. Huh? U, hebt, u hebt zeker toevallig niet een, een ongevallen verzekering? Ik? Jij bent de enige die hier een ongevallenverzekering verzekering nodig heeft. Heel effecten aandelen, verzekeringen. Jouw werk is huizen verkopen. Hij stelt alleen maar belang in zijn cliënten, Mr. Mumford. Dat kan zijn. Maar de bonus van zijn cliënt Stevens, mag wel aardig hoog zijn... wil hij er de borgsom van het huis mee kunnen betalen. Ja, kijk, het gaat alleen maar om de laatste 200 pond, Mr. Mumford. Hij denkt namelijk zijn huis, zijn eigen huis dan, met winst te kunnen verkopen. Zijn eigen huis? Ja, hij, pff, hij zal toch ergens moeten wonen, hè? En ik heb er al een koper voor. Hè? Huh? Ja, het vrouwtje wil in de buurt van de moeder wonen. Uh, geen moeilijkheden met aandelen of verzekeringen? Nee, Mr. Mumford. En ik hoef ook haar moeder geen gezelschap te houden tot ze verhuisd is. Dus jij bent bezig met de verkoop van het gebriedhuis? Pardon, vier. Vier? En een huurflat. Flat? Van Bill Huxley en zijn vrouw. Ze gaan er namelijk uit en nemen het huis van de katers over. Karker. Dat zijn de mensen die het huis van Mr. Stevens juist, nemen. Juist, om dichter bij <tie> de moeder te wonen. Oh, ja, ja, ja. De ja, ja. gaan namelijk uit hun flat omdat ze daar geen kinderen kunnen en krijgen. En als ze geen kinderen kunnen krijgen, dan kom jij daar eventjes op. Ik bedoel, Mr. Mumford, te zeggen ze mogen geen kinderen hebben volgens het huurcontract. Dus die flat komt, oh. komt leeg. leeg. Precies, maar ze vragen een bedrag voor overname om de aanbetaling op een nieuw huis te kunnen doen. Maar dat, dat heb jij allemaal al geregeld, Die Eh, uh, Zo goed als, Mr. Mumford. Zo goed als een verloofd paardje dat op het punt staat om te trouwen. En zijn dat de laatste? Of moeten die soms toch een kerf en verkopen aan iemand in het tent? Nee, ik denk wel dat dat de laatste zijn, uh, Mr. Oh, Mumford, ja. Oh, hebben die ook geliefden helemaal niets te verkopen? Niets, Mr. Mumford. Uh, dit klinkt allemaal wel erg ingewikkeld, Mr. Steele. Ach, ik, ik weet het nu. Maar ik wel. Een kaartenhuis, dat is het. Haal er één weg en de hele boel start in elkaar. Maar, maar, jij zoekt het maar uit, hoor. Je hebt nog drie weken. Goedemorgen, meneer, kan ik u van dienst hè? kan ik met Mr. Steele spreken? Oh, het spijt me, Mr. Steele is er op het ogenblik niet. Dat zou een wonder zijn als die er wel was. Oh, Dat klinkt zonder. Is er iets aan de hand? Ik, ik, ik heb hem een voorschot betaald. Oh, het komt wel goed, hij is erg betrouwbaar. Ja, maar ik wil het terug hebben. Wilt u de woongelegenheid niet die hij u heeft aangeboden? Ja, dat wel. Ja, maar waarom wilt u het voorschot dan terug hebben? Dat zeg ik u liever niet. Oh, nou, dan kunt u beter op Mr. Steele wachten. Hij heeft gezegd dat hij niet lang wegbleef. Oh. Als u hier wilt wachten, maak het u gemakkelijk. Binnen. Goedemorgen. Ik wil de Mr. Stiel graag spreken. Oh, hij is er niet, maar als u mij wilt vertellen waar het over gaat, kan ik u misschien helpen. Het gaat over de garantie voor de overname van een flat. Oh, die kan ik ook van u aannemen. Ik kom niet betalen, ik wil mijn geld terug hebben. Bevalt de flat u niet? Ja, de flat bevalt me wel. Ja, waarom wilt u dan vanaf zien? Ik wil er niet vanaf zien. Ja, maar als u uw geld terug wilt, moet er toch wel iets mis zijn? Het is toch al persoonlijk. Als u het niet erg vindt, wil ik er liever niet over praten. Zou Mr. Stiel lang wegblijven? Nee, als u op hem wilt wachten... Graag. Alsjeblieft. Gaat u hier maar Jennifer? Wat heeft dit te betekenen? Oh, dat kan ik beter aan jou vragen. Jij bent mij achterna gelopen. Hoe wil je dat maar niet? Ze, wat doe je dan hier? Ik schreeuw niet zo Ik schreeuw me. niet. Dat doe je dan. Dat doe ik niet. Goed, dan fluister je zeker. Ach, je schreeuwt zelf. Nee. Hij schreeuwt, waar of niet? Ik geloof dat jullie allebei schreeuwen. Wat gebeurt hier voor een Donderdag? Hij is begonnen! Dat is niet waar, het is allemaal haar Een ogenblik, wie zijn dit, Miss ja, Ze hebben me hun naam niet gezegd. Wij moeten Mr. Steels spreken. Ja. Steele? Wat is er nou weer aan de hand? Is hij nog een huwelijksbureau begonnen ook? Als u hem wegstuurt, zal ik het uitleggen. Nee, nee, nee, nee. Ik blijf, ik blijf. Zeg dat zij weggaat. Ik blijf. Hij ah, doe niet, gaan weg. Allebei. Maar u weet niet waarvoor ze hier zijn, Mr. Lamford. Uh, niet precies. Zij weten dus zelf. Hè? Ja, ja, ik weet waarom ik, ik hier ook. ben. Ik ja. ook. iets duurt dan niet zo tegen om mij op de hoogte te stellen. Ik zal het u vertellen. Nee, ik zal het u vertellen. Zij vertelt u de dingen zoals zij ze dat ziet. Dat doet hij. U verspilt mijn tijd. Vooruit, eruit, allebei. En kom maar terug als jullie gaan weer. Ja, dan hebben we Mr. Manford, Mr. Steel. Steel. kan naar de hel lopen. Ik wens u beiden een goede morgen. Alsjeblieft. Mag ik misschien baas zijn op mijn eigen kantoor? Ja, Mr. Mumford. Nou, nou, waar kwamen ze voor? Ja, voor zover ik heb begrepen wilden ze allebei een couchie terug... die ze betaald hebben voor een woning die ze allebei leuk vinden... en waar geen van beiden vanaf willen. Dat is bijzonder duidelijk. Ja, ze hebben met Mr. Stiel onderhandeld. Dan wordt je iets duidelijk. Ik weet zeker dat het niet zijn schuld is. Dan zal het wel aan het weer liggen. Zeg, Stiel, dat hij het uitzoekt. Ah, oh, lieve, helemaal... Makera's kantoor Mumford. Goedemorgen. Met kort. Oh, hoe maakt u het, Mr. Cole? Slecht. Ik wil Mr. Steele spreken, hè, vlug. Oh, hij is weg. Kan ik een boodschap aannemen? U zou er niets van begrijpen. Oh, dat, dat spijt me. Maar ik zeg zou... Oh, en een ogenblikje. Ik geloof dat Mr. Steele, net aankomt. Iemand van mij, Miss Gray. Dat zou ik wel denken. Uh, hier is hij, Mr. Cole. Wat, wat, Mr. Cole? Een verschrikkelijk humeur. Oh, wat mag er aan mij over? Ik heb hem zo gekalmeerd. Mm, Goedemorgen, Mr. Cole. Het uh, spijt me dat uw aandelen niet zo goed staan. Die aandelen staan er helemaal buiten. Nou, ja, ik wou alleen maar een beetje belangstelling tonen. Mijn vriend op de beurs ziet de zaak verre van donker in, hoor. Die staat er helemaal buiten. Ik wil weten wat er aan de hand is. Uh, is er iets aan de hand? Mr. Stevens belde me net op. Oh, mooi. Nee, lelijk. Hij wil mijn huis niet kopen. Hij is gek. Het is een geweldig huis. Dat lost mijn probleem niet op. Ik moet een koper hebben, direct. Tenminste, als u wilt dat de verkoop van het buitengoed doorgaat. Ja, dat moet. Ik bedoel, natuurlijk, Mr. Kool, Laat u dat maar aan mij over. Dat heb ik al een keer gedaan. U kunt het gerust aan me overlaten, ik maak het in orde. Hoe? Hoe? Nou, ik, ik praat met Stevens. Waarom denkt u dat ik u hoef wel? Ik heb net met hem gesproken en hij koopt mijn huis beslist niet. Hij heeft zorgen, ik help hem eruit en alles is voor elkaar. Zorg dat je hem uit de zorg gaat. Aan het eind van de maand moet alles afgehandeld zijn, anders is de zaak van de maand. Inderdaad, het moet voor het eind van de maand afgehandeld zijn, anders heb ik geen maand. Rekent u maar op mij hoor, Mr. Cole? En wel met terug. Zo gauw ik het heb geregeld, Dat, is de Cole. So, uh, uh, uh, Miss Gray, belt u Mr. Stevens om op. Het uh, is dringend. Uh, nog meer moeilijkheden, George. Wat? Nog meer? Ja, er was een jong stelletje hier. Ze ruzie. Oh, helemaal niet geïnteresseerd, in jonge stelletjes. Zeker niet dat ze ruzie hebben. Oh, maar ze waren wel, wel geïnteresseerd in jou. Het ging oh. over een vooruitbetaling. Mr. Mumford wil dat je het even uitzoekt. Het heeft helemaal geen haast. Ik moet eerst even uitzoeken waarom Stevens het huis van Mr. Cole niet neemt. Alsjeblieft. Hier komt ie. Ah, dank u wel. Uh -huh. Mr. Stevens? Uh, ja, Robert Stevens. Ik verzorg verzekeringen. Levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, wat mag ik voor u doen? Uw handtekening zetten, Mr. Stevens. Uh, u spreekt met stil. Uh, uh, Mr. Cole belde maar net op. Oh. Ja, ja oh. Waarom dan zo dus somber, beste kerel? Ik ben druk voor u bezig geweest. Uh, u kunt het huis van Cole makkelijk nemen. Dat kan ik niet. Dat gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan geld. Niet lang meer. Luister eens, ik heb een hele lijst opgesteld van mensen met gevaarlijke beroepen. Allemaal potentiële klanten. Voor u. Maar, Mr. Stier... Ze waren rond in angst en vrezen, snakken daar een ongevallenverzekering. Het is erg vriendelijk van u om zoveel moeite voor... Helemaal niet. Uw zorgen zijn toch mijn zorgen. U belt gewoon Mr. Kool op en u zegt dat u van gedachte bent, veranderd wat zijn huis betreft. Maar dat ben ik niet. Ik heb u toch gezegd dat alles, en alles wat u nodig had, een paar extra polissen waren. En de verkoop van mijn huis dan? Dat is verkocht. Dat is het niet. Mrs Carter belde me een uur geleden op, ze doet het niet. Ja, maar ze moet het doen. Ze... Ja, ze moet dicht bij haar moeder wonen. Ja, nou, zeker niet in mijn huis ik kan het huis van kool niet kopen. Eh, uh, is dat de enige reden? Weet u nog een betere? Nee, nee, maar ik kan u wel een andere koper bezorgen. Binnen twee weken? Langer wil kool niet wachten. Laat u dat nou maar aan mij over, Mr. Stevens. Ik ga met Mrs. Carter praten en die bel u terug. Goeiedag. Zo, daar nou, kinderen, horen bij we moeder, Miss Gray? Wat? Mrs. Carter, naar nou, het geval. Want dat is de enige manier om dit op te lossen. Ja, je hebt toch niks gedaan aan de jonge mensen die hier waren? Mrs. Carter gaat voor. Ik ga persoonlijk naar haar toe. U mijn positie, Mr. Skater. Ik heb zo ontzettend veel moeite gehad om dit helemaal op te zetten. Hè. Er zijn vijf echtparen bij betrokken en ik dacht dat het allemaal klopte. Ik bedoel, u hebt toch definitief gezegd dat u Mr. Stevens' huis wilde hebben... omdat u dicht bij uw moeder wilde zijn? Ja, dat ja. wilden we ook, maar het gaat niet. Mr. Stevens, kan ik wachten tot we het onze verkocht hebben? Ja, maar dat is verkocht. Ik heb het zelf voor u verkocht. Dat dacht u. En waarom zou ik dat niet denken? Omdat Mr. en Mrs. Huxley... Lieten... Oh, uw huis niet willen kopen. Ze willen het graag hebben, maar er is iets misgelopen. Het loopt helemaal mis. Iedereen wil iedereens huis en toch bedenkt iedereen zich waarom. Ja, ik zou het niet weten. De Huxleys weten het ook niet. Lieve Mrs. Kater, luister. In, als ik een andere koper vind voor uw huis, neemt u dan dat van mister Stevens? Oh ja, op slag, direct. Goed. Laat u dat allemaal aan mij over, Mrs. Kater. Ik zal u dicht bij uw moeder krijgen, al was het mijn dood. Het is niet te geloven, George, dat iedereen tegelijk ervan af wil, terwijl eigenlijk niemand ervan af wil. Het is jammer dat ik, dat ik Huxley's nog niet heb kunnen bereiken. Hè? Als ik achter kon komen wat hun redenen zijn, zou ik er misschien nog iets aan kunnen doen. De Huxley's zijn een spoedgeval. Die moeten aan het eind van de maand die flat uit vanwege die baby. Ze waren de enige waar ik zeker van was. Makelaarskantoor Mumford. Ah, Mr. Huxley. Ja, we hebben al geprobeerd u te bereiken, een ogenblikje. Uh, George, Mr. Huxley. Ah, gelukkig. Uh. Hallo, Bill. Wat is er gebeurd? Wat? Is helemaal geen paniek, zeg. Is, is dat alles? Oké, okay, laat de rest erbij over. Ik neem contact met je op als is, hè? Hey, hou het huis van mrs Carter maar goed in de gaten. Dat wil. Eindelijk, we weten de oorzaak. Philip Green en Jennifer Smith hebben hun verloving verbroken. Waarom heb ik daar niet aan gedacht? Waarom heb je niet naar me geluisterd toen ik het je wilde vertellen? Geluisterd? Hun verloving is verbroken, dus hebben ze geen flat nodig. Daarom kwamen ze een voorschot terugvragen. He? Vanmorgen. Dat probeer ik je al de hele dag in je verstand te brengen. Goeie genade, als ik dat eerder had geweten, had ik direct met het begin kunnen beginnen. Ja, dat kan je toch nog, George? Ach, je vindt makkelijk iemand voor die flat. Dus de hele zaak weer rond. Ja, ja, ja, maar we kunnen beter geen risico nemen. Er is al een ernstig gebrek aan vertrouwen ontstaan. Dat moeten we zo gewoon mogelijk herstellen. Hoe wil je dat doen? Als huwelijksmakelaar. Ik heb een cheque van Philip Green en Jennifer Smith. Dat is een mooi excuus om ze op te zoeken. Ja, oh, je kan je toch niet mengen in het privéleven van andere mensen, George? Oh, niet iedereen mengt zich toch in het mijne. hè? Waarom denk jij dat zelfs wij afzonderlijk onder geld kwamen? Ik weet het niet. Uh, hier, is de oplossing. Kijk eens naar die check. Uh, door alle twee getekend? Ja, ze hebben een gezamenlijke bankrekening. En ze zijn niet getrouwd. Het begint weer te dagen, Miss Gray. Een man die voor die getrouwd is en geld deelt met een vrouwtje is... ...of een grote kluns, of een man met de beste bedoeling. En wat zijn volgens jou en man zijn beste bedoelingen? Beste meisjes trouwen, Miss Gray. Uh, denk je dat het alleen om een onbenullige ruzie gaat? Het is te hopen. Als het me lukt, ze vanavond op elkaar te brengen, dan klopt misschien schema weer. Zeg, uh, zou ik ze in een park kunnen lokken, hè, met een nachtwaken omkopen om ze in te sluiten? George. Rustig maar, Miss Gray. Ik vind in elk geval wel iets. Ik hoop het voor je, George. Is die alweer weer weg, Miss Grey? Ja, Mr. Mumford. Had hij een verklaring wat die twee jonge mensen van vanmorgen betreft? Ja, ze hebben hun verloving verbroken, Mr. Mumford. Oh, Manfred. kwamen ze dat hier vieren? En Ze kwamen het voorschot terughalen dat ze aan Mr. Stier hebben betaald voor een flat met overname. Ah, die zullen ze dan wel niet meer nodig hebben, hè? Ogenblikje. Maak eens kantoor, Mumford. En gooi ik dacht dat die Stiel me terug zou bellen. Hij is net weggegaan, Mr. Cole. Ik heb nog niets van hem gehoord. Ja, het is toch al ingewikkeld, ziet u. Er zijn vijf huizen bij uw transactie betrokken. Mr. Stiel moest contact opnemen met alle anderen... en daar is er wat vertraging ontstaan. Maar we hebben nu ontdekt waar het precies in zit... in een verbroken verloving. Ons Even Even Mr. Mumford. Zeker, Mr. Cole. Mr. Mumford, hij vraagt naar u... <truh> Hallo, hallo, Mr. Kool. U spreekt met mijn vader. Wat is dat voor belachelijke onzin over verbroken verlovingen? Geen idee, Mr. Kool. Ik heb het ook net gehoord. Wat heeft dat voor de donder te maken met de verkoop van mijn huis? Ja, daar vraagt u me wat. Ik zal u, Mr. Steele, een ultimatum moeten stellen. Mijn aandelen staan u gunstig. Ik kan ze morgenochtend verkopen en tot de aankoop van het Burley buitenhuis overgaan. Maar alleen als mijn eigen huis definitief verkocht is. Dus als het morgenochtend niet verkocht is, koopt u Burley niet. Dan blijf ik bij mijn oorspronkelijke keuze. Seminar in Manorot. Uitstekend. We zullen zien wat we voor u kunnen doen, Mr. Kool. Ik zal dit persoonlijk behandelen. Maakt u zich geen zorgen. Goedendag, Mr. Kool. Dank u. Goeiedag. Dat noem ik nog eens goed zaken doen, Miss Gray. Goed zaken doen? En hij was woedend. Op stil, ja. Niet op mij. En morgenochtend verkoop ik hem Seminar in Manorot. En het buitenhuis dan? Dat verkoop ik binnen veertien dagen aan Jefferson. George, als jij niet zorgt die verloving weer goed komt, dan doe ik het. Gedempt licht, zacht muziek, een goed wijntje, een tafeltje voor twee personen. Wat kan een mens meer verlangen, niet waar, Philip? Ik ben hier niet gekomen om u gezelschap te houden, Mr. Stiel. Ik ben hier voor mijn cheque, weet u wel. Ja, daarom kan ik u toch zeker wat een drankje aanbieden. Als u me die cheque geeft, dan zorg ik voor een drankje. Daar ligt nou juist de moeilijkheid, zeg. Ik, eh, ik kan je die cheque niet overhandigen, zie je. Maar je wilt hem er zeker niet houden. Ja, ik bedoel, ik zal je alleen maar de helft ervan kunnen geven. De helft? Ja, want de andere helft is van Jennifer, nietwaar? En daarom heb ik haar ook gevraagd hier te komen. Hier? Ja, geen betere plaats voor een verloofd paar om elkaar te ontmoeten. Ja, zo ben je helemaal geit. Nee, alleen praktisch. Ik heb jullie nood samen op kantoor gekregen en ik moet met jullie samen afrekenen. Dus waarom dan niet in een uh, aangename omgeving? Ja, ik waarschuw jou, hè? Geen geleuter. Maak het kort. Hm. Je hebt het al finaal finale eraf gerekend, hè? Dat gaat jou niks aan. Ik heb we geen kans dat het wel bijgelegd? Geen enkele. Nou, kan je geen ongelijk geven, hoor. ze leek me nogal hebberig. Dat is helemaal niet. Ze komt toch maar mooi over jouw geld beschikken met die gezamenlijke rekening. Dat was mijn idee. Ja, maar ze vertrouwde die anders niet zo erg. Ik bedoel, ze was in ons kantoor gerend, kwam om haar gedeelte te halen. Nou, dan kun je er geen ongelijk in geven. Nee, want jij kwam ook aangerend en dat bewijst dat jij er ook niet helemaal vertrouwt. Of dat geen van tweeën jou vertrouwt. Dus we je verder met je eigen zaken, hè? Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat je mij misschien wilde nemen. <lacht> Ah, hallo, hallo. Daar is je aanstaande, Philip. Ik ben zijn aanstaande niet. En wat moet hij hier? Ik heb nog zeker het volste recht om hier te zijn. Zo is dat. Jullie moeten hier allebei zijn. Dit is belachelijk. Dat Vind ik ook. Leuk stelt mensen zo jullie. Nou zeg, wil je nou alsjeblieft opschieten? Ja, ik zou beslist niet gekomen zijn als ik weet dat dat hij hier was. Laten we in hemelsnaam opschieten. Het heeft inderdaad geen zin een pijnlijke situatie te rekken. Mij doet het geen pijn meer. mij nog minder. Dat maakt het dan voor mij alleen maar gemakkelijker. Het lijkt me het beste dat ik uh, twee checks uitschrijf, hè? Elk voor de helft van het bedrag. Doe dat dan! Ja, ja, ja, maar dan moet ik er wel zeker van zijn... dat jullie nog steeds een gecombineerde rekening hebben. Waarom? Omdat mijn firma het niet prettig zou vinden... als de oorspronkelijke cheque van jullie geweigerd werd. Zeg, wil dat zeggen dat je hem nog niet geïnt hebt? Ik vond hem op kantoor, vlak voor ik wegging. Ja, waarom heb je dan niet gewoon verscheurd? Dan zouden jullie geen aanspraak meer kunnen maken op de flat. We willen de flat helemaal niet meer. Oh, nou, mooi. Andere erom. Nou, geef hem dan aan een ander... Geef ons alleen die zeg maar. Zullen wij hem wel verdelen? Oké, okay. alsjeblieft. Uh, wie moet hem hebben? Wat? Hé? Hé? Nou, neem jij maar, Jennifer. Nee, nee, Philip. Jij kan hem beter nemen. Uh -huh. Zal ik hem verscheuren? Als je wilt. Ja, moet ik er anders mee doen? Niets, denk ik. We hebben hem terug en we hebben hem niet meer nodig. Uh, nee, natuurlijk niet. Nou, dat is het dan, hè? Nou is iedereen weer vrij. Hm? Vrij? Ja, vrij in zijn bewegingen, geen verbindenissen. Zeg, euh, zeg, ging het om een, om een ander vriendje, Jennifer? Zij ja, doe niet zo belachelijk. Natuurlijk niet. Weet jij dat? Omdat ik jou ken. Maar ja, ik wed dat het niet zo lang duurt of ze heeft er één hoor, Philip. Zo aantrekkelijk meisje als Zeg, hoor eens even. Jij hebt zeker ook wel een ander meisje op het ogen, Philip? Hij heeft nog nooit oog gehad voor een ander meisje. Ja. Ja. Niet, niet als jij erbij was, maar ik wil wedden dat hij er wel een keer een oogje in heeft gewaakt, hè, Philip? Wat is jouw bedoeling eigenlijk, hè? Mijn uh, bedoeling? Jij ja, probeert de bos soms in de war te sturen? Nee, ik. Je probeert ons tegen elkaar op te zetten. Maar geen denken aan, zeg jullie, waren het helemaal zo uit elkaar. Nee, nee, ik hoopte alleen dat jullie het weer zouden uh, bijleggen en uh, de flat zouden nemen. Nou, dat doen we dan niet. En steek jij je neus niet in alle zaken? Juist. Wij zullen zelf voor uitmaken wat we doen zonder een tussenkomst. Ik probeerde alleen maar om te helpen. Ach, dat je wegkomt voordat ik je pak zwaar geef. Ja, ja, dat moest ik maar doen, hè. Ik heb het gevoel dat ik iets te veel ben. <middels> Mister Cole, ik bel u even om te zeggen dat alles terecht is gekomen en dat de aankoop van het Burley Buitenhuis door kan gaan. Mr. Steele zal zorgen dat u in de kortst mogelijke tijd uw contract hebt. Dank u. Dag, Mr. Cole. Zo, daar zal Mr. Memphis van opkijken. George, je bent geweldig. Ja, het is aardig voor u om dat te zeggen, Miss Gray, maar uh, verdien ik zo'n uitbundige ontvangst wel? Alsof je dat niet weet. Wat een overwinning op Mr. Memford! Ik heb met Mr. Cole gebeld om hem te zeggen dat Burley doorgaat. Ik weet niet of dat wel zo verstandig is. Het is er nog helemaal niet in Kallen en kruiken ja, is het wel. Uh... Vertel eens hoe je dat hebt klaargespeeld gisteravond. Beroerd? Ze hebben me eruit gegooid. Ze zeiden dat ik me daar niet mee moest bemoeien. Ja, licht niet. Oh, je hebt het geweldig gedaan, George. Waar hebt u het over? Ach, toen nou toch niet zo bescheiden. Ik wist niet dat jij zoveel mensenkennis had. Huh? Philip Green en Jennifer Smith zijn vanmorgen vroeg al hier geweest. Samen, om de sek weer te brengen. Als je me nou... Kijk, er niet zo verbaasd. Je weet heel goed dat je daarop aangestuurd hebt. Ja, ja, maar ik dacht dat het me niet, niet was gelukt. Omdat je te bescheiden bent. <laughs> zo nou, het is fijn dat we weer aan de slag kunnen, Miss Gray. <laughs> heb je verder niets te zeggen? Uh, uh, is dat hier genoeg? Besef je niet dat jij twee jonge mensen weer samen hebt gebracht? Ik heb ze weer samen gedreven. Hoe heb je dat gedaan? Kijk eens, Miss Gray, het is net als in een in, in, in familie, hè? Ze kunnen onder elkaar ruzie maken, maar zo gauw iemand wil bemiddelen, sluiten ze de gelederen. Je bent geweldig, George. Alweer? Oh, Miss Anne? Uh, uh, uh, uh, Miss Anne. Spree? Uh, Anne. Uh, ik heb direct Mr. Cole opgebeld voordat Mr. voor de kans kreeg hem te bewerken. Dus u bent op mijn hand, Mr. Miss uh, uh, uh, Anne? Laten we zeggen, wij sluiten de gelederen. <ZE2> Maak het dus kantoor Manford. Wie? Mrs. Carter? Lieve hemel. Ja, ja, ik, uh, ik zal het Mr. Steele zeggen... Dag, mrs Carter. Wat was mrs Carter? George, heb je de moed om nog één keer in te grijpen? Wat? Mrs Carter ziet er van af. Oh, nee. Waarom? Ik kreeg de indruk omdat haar man niet in de buurt van haar moeder wil wonen. Ja, ik ben direct naar u toegekomen, mrs Carter, als vriend dan. hè? U kent de toestand, niet waar? Wij waren net één grote gelukkige familie. Iedereen bezig de ander te helpen, alle een beter huis... En nu hoor ik daar ineens dat uw man niet in de buurt van de moeder wil wonen. Dat heb ik niet gezegd. Oh nee? Nee, ik bedoel, hij houdt van mijn moeder. Hij is dol op de De grond is te koud waar ze loopt. Ja, wel, maar hij wil toch liever niet vlakbij de wonen? Dat is niet persoonlijk. Het gaat om de afstand, ziet u. De, de afstand? Ja, naar zijn werk. Ja, dat wist u toch? Ja, maar we wisten niet dat de scooter het zou begeven. En het kost te veel tijd om met de bus heen en weer te gaan. En kan die scooter dan niet gerepareerd worden? Nee, ik denk het niet. Hij is onder een was gekomen. Hoe bestaat dat, zeg Krijgt hij geen nieuwe van de verzekering? Nee, hij was er niet tegen verzekerd dat de scooter van de stoeprand onder de stoombals viel. Ja, Lieve Mrs. Carter, we kunnen toch onze hele opzet niet laten mislukken vanwege een, een simpele 100 pond. Nou, wij hebben geen 100 pond over. Het was al krap dat we het alles konden regelen. Eh, een auto. Kan uw man rijden? Ja, maar. Ah, maar dan is het opgelost. Ja, een tweede autootje. Veel sneller en veel veiliger. En toch vlak bij je moeder. Hoe moeten wij nou aan een auto komen? Wij vormen een hele kleine hechte gemeenschap, Mrs. Carter. Iedereen bekommert zich om de ander. Laat u dat maar aan mij over. Laat u dat bij over. Dat is Stiels herkennismelodie. En kijk eens wat er van terecht komt. Hij heeft ook ontzettend veel pech gehad, Mr. Mumford. Net toen alles goed ging. Ge... Ik heb hmm. hem gewaarschuwd dat er een heleboel fout kocht. Ja, hij had. heeft zo zijn best gedaan om... Al... En ik heb... Oh, Oh, goedemiddag, Mr. Mumford. Ja, ja, ga door, Stiel. Wat is er voor uh, uh, Mrs. Carter, meneer, ik, ik herinner me plotseling dat